Tuurlijk niet. En nee. bij die nonnen heb ik een, hebben we hele slechte ervaringen ja. gehad. Ook okay, in je jeugd al. Ja, absoluut. De eerste keer zeg maar, dat je daar zat. was niet zo prettig voor jou. Ik wilde naar mijn moeder. Ja. Ik, ik wilde naar ja. mijn mama toe. En naar mijn ja. vader.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 ik uh, kwam naar Nederland ik heb dus eigenlijk verspringen van ik noem het altijd Hakitaki ja. maar ik heb dus van mijn Afrikaanse ballettijd heb ik in Duitsland mijn Duitse man leren kennen Niels Snowbach. Ja. hij was de producent van Salvatore uh, Adamo van Cliff Richard en van hele bekende mensen ja. en doordat ik hem leerde kennen heb ik een wild leven geleid met Niels Snowbach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 En, ...en lichamelijke dans. Mm -hmm. Ja, want wat is daar anders aan, van, van binnenuit, eh, dansen? Dansen is een gegeven iets van de eeuwige zelf. Mm -hmm. Zoals gezang, zoals de lofprijs, zoals alles wat we doen... ...of we nou eten, drinken, lopen, kijken, lachen... Ja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 vers staat er dan buigen zullen die voor het offerlam ja, buigen zullen die voor het offerlam besnedenen van het hart en aan het vlees heilige ontmoeting op dit groot, groot feest ja, buigen zullen wij voor het offerlam buigen zullen wij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 Je kunt niet in een bar gaan staan en zeggen: Hallo. Want dan ben je niet, volgens Ewezen 5, vers van. Gij geheel anders. En dan ben je niet, uh, gij uh, uh, uh, uh, uh, ga, ga geheel anders. Dus ik was, gij geheel anders, maar daar werd ik me eigenlijk van bewust. Toen mijn kinderen en mijn familie en mijn vrienden tegen me zeiden: Wat is met jou gebeurd? Ben jij alweer verliefd in een of andere Palmero? Ja.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 daar werd ik dan mee verbonden en daar deed ik uh, ik mocht een heleboel doen dan en zingen en alles dus het was, uh, het was anders maar ik verlangde naar meer ik ja. verlangde niet ik wilde die katholieke kerk niet meer sorry dat ik het moest zeggen ik, vond, ik vind het heel erg nu ga ik er wel naartoe op een andere manier om mensen wat te vertellen want ik was twee jaar geleden op Curaçao uh, ben ik uitgenodigd door, door de montigneur Sikko um,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 Wacht een Sünder, verloren, wenn du steekt. Doch heb den Kopf, weil Liebe. Der ist er. Sein Tod hat dir das Licht Manchmal fallen wir auch he. Denn fall, fall, fall auf je Fall auf je Fall auf je ist und leer. Denn Weg ist manchmal In schwarz und tränenvoll ein helles Licht Dann schreit zu je Heer en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 Ja. Maar hij heeft me wel eruit gehaald. Mm -hmm. En toen ben je met hem getrouwd? En toen werd gaan. ik mevrouw Nobach. Ja. <lacht> en dat was een hele bekende man, wist je dat, toen je hem in die bar zag? <lacht> ik zat in de bar en, en, en hij, sta, hij zat naast me, keek me aan met zijn ogen zo. En hij had hele grote blauwe ogen. Mm -hmm. en, en zei tegen mij, uh, moet je het <lacht> Dat was snel. <lacht>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 in, in, in, in, in, de, in de cd het heet, mijn cd heet ook naar een, een cd heet ook naar de overkant mm -hmm. dus van de ene kant naar de andere kant ja. van, het van het oude leven oh, okay, ja. ja, mm -hmm. van het oude ja van het oude leven naar het nieuwe leven mm. dus over de brug ja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 Vinum Simcharam sim charan benissa. Toda rabavinu kulano korim. Toda rabavinu haYosef ben Toda rabavinu sheNatan et beno. Toda rabavinu sheShavah et demu. Toda rabavinu sheUshia bechastu. Rabavinu, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi,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 We galdi in besast in Be'amin. We logisch ameba, we logisch